Een man uit Marknesse is opgepakt voor de handel in explosieve stoffen. In en rond zijn huis en in een loods zijn kruid en grondstoffen gevonden, waarmee vuurwerk kan worden gemaakt. De explosieve opruimingsdienst heeft de explosieven gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Het openbaar ministerie vermoedt dat de verdachte de grondstoffen en het kruid op internet te koop aanbood en per post naar kopers opstuurde.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 Lijskamer. goedenavond. Goedenavond. U bent uh, organist en uh, dirigent, hout uh, vol bloed ontwoende, een van de bekendste koren van de Matthäus Passion zou je kunnen zeggen, van Johan Sebastian Bach. U heeft hem ongetwijfeld al honderden keren, misschien wel duizenden keren gehoord. Raakt het u iedere keer weer als u die muziek hoort? We kunnen misschien nog eventjes laten horen, even de onderlaat staan, kijken wat er dan met u gebeurt. Ik denk niet dat je veel aan me zult zien hoor. Nee, wat? <laughs> nee. Um, Ik dacht u gaat helemaal glimmen of er na, gebeurt iets met iemand die daarvan houdt. Uh, natuurlijk raakt dat een mens wel, maar uh, bij een uitvoering uh, zeker moet er altijd iemand zijn die het hoofd koel houdt. Het publiek mag uh, onder de indruk zijn, maar wij uitvoerenden moeten ons uh, zelf beheersen en uh, een mooie uitvoering tot stand brengen. Ja, maar, maar doet het u dan niks als u dit hoort? Uh, ik heb het te vaak gehoord, natuurlijk, elke noot is voorspelbaar. En uh, je moet het verhaal volgen, het geheel uh, verhaal volgen. En dan uh, gaat het je wel wat doen, natuurlijk. Maar als je er zomaar een stukje uitplukt, dat uh, doet niet veel. Nee, u wilt dat hele, hele, hele stuk dan ook afmaken en afronden. Zin, dan gebeurt er pas wat. Dan, ja, zodat alles in zijn context staat. Ja, wat, wat zegt dit stuk, wat we net hoorden? Houdt vol bloed ontwonden. Ik moet u even toegeven, ik ben een leek op dit gebied. Dus dan weet u dat maar gelijk. Dan staat dat ook niet tussen ons in. Dus ik ga ja. u waarschijnlijk een heleboel domme vragen stellen. Uh, dit is misschien wel de eerste. ja. <laughs> Mooi. Ja. Uh, het is Ik ben blij e dat u erom lacht. Eenvoudig uh, gezegd. Uh, Christus die heeft uh, door een kroon opgekregen, uh, op opgezet gekregen. Daardoor uh, bloed zijn uh, hoofd. En uh, vandaar dat die tekst gezongen wordt... O hoofd vol bloed ontwonden. Ja. Hij heeft ook een geesteling achter de rug. Dus hij ziet er niet uh, fris meer uit. Nou bent u organist en dirigent. U bent inmiddels 74 jaar. En pianist. Ook nog pianist. Hoe vaak heeft u uh, uh, de Matthäus als dirigent en organist uitgevoerd? Weet u dat nog? Uh, nee, ik heb hem tegen de vijftig keer gedirigeerd, denk ik. Of iets meer. En als organist zal ik hem uh, ook wel zo'n vijftig keer gespeeld hebben. Ja, dat is, aan, dat aan is heel wat. Ja. En wanneer was de eerste keer, weet u dat nog? Ja, tenminste, ik vermoed dat het was in 1958 in het Concertgebouw. Dat, u, dat was de eerste keer dat u hem als dat dirigent... Dat ik hem speelde. En de eerste keer dat ik de Matthäus dirigeerde... moet in het begin 70er jaren geweest zijn in Hilversum... met de Christelijke Oratoriumvereniging. Ja, en, en, en, en toen u jong was, ook ooit in aanraking gekomen met de Matthäus? Uh, jawel, want ik herinner me dat mijn vader mij op mijn 14e jaar... op Palmzondag uh, naar de radio riep. Dat was toen draadomroep. En uh, daar begon de Matthäus. En mijn vader dacht mij in het leven te gaan inwijden. met uh, het beluisteren van de Matthäus. Ik kreeg er een sigaret bij en een likeurtje. <laughs> Echt waar? Een sigaret en een likeurtje. Ja. En dan de Matthäus op? Ja. En, en wat, wat gebeurde er toen met u? Uh, ik denk niet dat ik mij dat uh, natuurlijk exact uh, kan herinneren. Uh, maar het maakte wel zodanige indruk op mij dat ik het nu nog weet. Ja. En was toen de liefde uh, voor de klassieke muziek gelijk daar... als voor de 14-jarige Thijs Kramer? Ja, dat was al een jaartje eerder uh, gebeurd. Ik uh, was op pianoles gegooid, nog tijdens de oorlog... en ik had er helemaal niks mee. Ik vond het vreselijk. Maar uh, eenmaal op de middelbare school gekomen... was ik bij een schoolvriendje thuis, daar stond de radio aan. Ik hoorde een pianoconcert van Mozart, in aangrote tets. En ik was verkocht, ik vond het ineens zo mooi... Dat, uh, toen ging ik wel hard piano studeren en ja. orgel studeren. En, en, en was dat echt om dat ene stuk? Want aan de ene kant zegt u... ik was uh, door mijn vader naar de pianoles gestuurd... en vond daar niks aan. En dan een hele korte tijd later dan hoort u die muziek bij een vriendje... en dan gebeurt er iets waardoor u dus die passie ja, ik, ervaart. Ja, ik, ik ben maar een psycholoog van de koude grond... maar ik denk heel eenvoudig dat de uh, opspelende hormonen... van de puberteit daar veel mee te maken hadden. Je wordt gevoelig voor zoiets. Ja? Werkt dat zo? Dat denk ik. Ja, en, en daarna bent u gaan studeren en toen heeft u ook het conservatorium gedaan. Uh, ja. uh, u heeft ook nog uh, muziekwetenschappen gestudeerd ja. uh, aan de universiteit. En uiteindelijk dus ook uh, dirigent geworden. Ja. Wist u toen al, toen u daar bij die jongen thuis stond in die kamer... luisterend naar Mozart, dat u dat wilde? Dat u dacht van, ik wil uh, mijn vak ervan maken. Ja, dat heb ik uh, wel. Uh, je, je denkt niet in die termen als uh, jongen van 13. Ik wil daar mijn vak van maken, maar ik uh, ben wel als een idioot muziek gaan studeren. Dat wil dus zeggen. Uh, je vingers oefenen, hè? stukken studeren. U zou je veel liever met een piano voor u zitten, denk Eigenlijk ik. Eigenlijk wel, natuurlijk. U zit zo'n beetje op die taf. Er komt echt geen geluid uit, hoor, meneer nee. Kramer. Nee. Maar uh, het, het schoot gelukkig zo op... dat ik op mijn achttiende aan een kerk in Amsterdam dirigent, organist werd. En, uh, daardoor kon ik mijn studie aan het conservatorium betalen. Want mijn vader vond het maar niks. Uh, ik moest aan een universiteit studeren. En om mijn vader plezier te doen, heb ik dat ook gedaan. Maar uh, ik kon toen uh, elke uh, week één nacht in de Vondelkerk in Amsterdam... waar aan ik verbonden was, kon ik een nachtje doorhalen met studeren. Want ik moest wel studeren natuurlijk, anders bereik je niks. Nee. En uh, ik uh, was motorisch, laat ik maar zeggen, een beetje geremd. Het ging allemaal niet zo goed, dat spelen. Maar als je de hele nacht doorstudeert, op een gegeven moment word je zo moe... een uur of vier, half vier, was dat, vier uur, werd ik zo moe dat ik mij als het ware vanzelf ging ontspannen en veel beter ging spelen. Dat het was waar. het ongedachte gevolg van uh, deze barbaarse methode. Even terug naar die Matthäus, want uh, het is de tijd hè, dat hij weer wordt opgevoerd door heel het land. Uh, heeft u daar eigenlijk een verklaring voor waarom die Matthäus Passion zo ontzettend populair is tegenwoordig? Iedereen gaat er naartoe, er zijn allerlei uitvoeringen ik uh, uh, uh, bedoel, u als dirigent die hem al zo vaak heeft gespeeld en gedirigeerd. Wat is uw verklaring? Uh, ja, u heeft vele facetten, denk ik. In ieder geval moet je zeggen, het is verwonderlijk dat in dit ontkerkelende kerkelijke land uh, Nederland, dat die Matthäus uh, steeds meer aan populariteit wint. Uh, terwijl die bijvoorbeeld in België dat in dezelfde omstandigheden verkeert. Uh, veel minder populair is dan de Johannespassie. Ja. Uh, het is natuurlijk een Muziekstuk dat heel mooi is. En uh, bijvoorbeeld de Belgische koning Boudewijn... heeft uh, bij zijn overlijden hele stukken uit de Matthäus laten horen. Het is dus tevens, uh, heeft dus het een functie als requiem. En een lied als Samile, Samile, Chanson. Het is geënt op een uh, melodie uit de Matthäus-Passie. Het is allemaal. Uh, goed aansprekende muziek. Maar ik denk eerlijk gezegd dat die in Nederland zo populair is... omdat uh, dat voorbereid is door uh, Mengelberg in de eerste plaats... Uh, Schoonderbeek bij de Nederlandse Bachvereniging, vervolgens Anne van der Horst. Er is echt een uh, Matthäus-traditie gevestigd in Nederland. En tegenwoordig is het natuurlijk een hype geworden... want uh, regeringspersonages die moeten allemaal naar Naarden toe. Ja. Dat is voorlopig nog niet over. Regeringspersonages, wat zegt u dat mooi? Eh... Uh, Vindt u? U bedoelt ministers ik of zo, zeggen, Ik wil niet zeggen bobo's, dus ik vond bij tijd een andere uitdrukking. Ja, nou, ik vind hem prachtig, die houden we erin. Laten we heel even kijken naar wat er ook mee gebeurt tegenwoordig. Er worden ook tv-programma's over gemaakt, ik weet niet of u dat heeft gevolgd. De Matthäus Masterclass van de EO. Zes populaire artiesten wagen zich aan een van de moeilijkste stukken, zou je kunnen zeggen, uit de klassieke muziek. Laten we even luisteren naar Jamai Lohman, weet u wie dat is? Uh, nee, het spijt me. Winnaar van Idols. Het spijt me. Idols? Wel eens van gehoord. Wel eens van gehoord? Ja, verder gaat dat niet. Nee. Het, uh, nou, dat is een talentenjacht op ik, televisie. Oh ja. Ja, ik heb het, het niet gehoord, maar dat heeft mijn belangstelling. Nou ja, niet. Hij, hij speelt nu de Matthäus. Of hij zingt hem. Hmm. gedoe. Dat was hem, Jamai. Normaal is die musical ster tegenwoordig. Mm -hmm. Ik heb vroeger ook uh, musicals ingestudeerd, dus dat genre is mij niet vreemd. Dat is niet vloek in de kerk dat een musical ster de Matthäus zingt? Uh, waarom zou je dat niet? Die muziek die is vrij. Ik wil niet zeggen vogelvrij. Je mag er niet alles mee doen. Maar uh, het, uh, het is toch prima als een amateur... of iemand die op een ander gebied vakmatig in de muziek bezig is... Uh, zo'n aria gaat studeren. Dat is prima. Het klinkt goed? Nee, dat, dat is het niet. Dat uh, tap je niet. Uh, nee, dat weer <laughs> niet. Maar uh, uh, over een jaar doet hij het misschien beter. <laughs> zo zijn Veel s'nachts in de kerk gaan zitten zoals zo u dat deed? Zo zijn weet. We allemaal begonnen, ten slotte. Goed. Nou, uh, even verder, want dit is een van de dingen die ze tegenwoordig doen. En dan zie je dus ook hoe het uh, populair is geworden in Nederland en nog steeds is. Maar laten we dan even iets laten horen wat, wat, dan, wat u waarschijnlijk echt heel mooi vindt. We gaan luisteren naar uh, een verschil in de uitvoering door de tijden heen. Eerst even een... Nou ja, u zegt het, maar, maar ik ga eerst even luisteren. Wat horen we hier? Dit zou Piet van Egmond kunnen zijn. Piet van Egmond? Ja, dat is wel zijn tempo. En als het goed is, zit ik daar aan het orgel. Maar... Dat is een langzamere versie, hè? Ja. Het is langzamer dan wat je tegenwoordig hoort. Ja. Klopt. U zegt, als het goed is, zit ik aan het orgel. Dat weet u toch nog wel? Of, uh... Ja, als het die opname is, dan zit ik uh, aan dat orgel dus opgenomen in het concertgebouw. Ja, klopt. In de jaren zestig ergens. Laten we dan nu eens luisteren naar een andere versie, die wat sneller is. Ik mag er niet doorheen praten, maar het is duidelijk dat deze natuurlijk veel eigentijdser is. Zo vlug durfde men dat vroeger niet uh, te, te spelen. Eigentijdser, zegt u? Ja, maar bent u daar, wordt u daar gelukkig van als u dit hoort? Uh, ik persoonlijk niet, maar uh, de slingerslag der tijden... die maakte dat de pendel dan eens die kant op slingert en dan weer die kant. Uh, ik, zal u, uh, ik, of ik kan u vertellen dat de componist Charles-Marie Widor... Franse componist, is uh, geboren in 1844. Man is erg oud geworden. En gaf in 1929 een interview aan de... Revue musicale, het Frans tijdschrift. En hij zei, ik heb in 1866 Frans Liest horen spelen in Parijs. Nu hoor ik de jonge pianisten, hoor ik ook Frans Liest spelen dezelfde stukken. En ze spelen het nu twee keer zo vlug als ja. Liest het deed. Hij zegt, ik kan het wel begrijpen, want als ik in 1866 een taxi nam... dan liep daar een paard voor die taxi. Als ik nu een taxi neem, dan zit er een motor in die taxi... Dus logisch dat ze ook vlugger spelen. Ja, want vlugger spelen, dat laatste stuk... Wat, wat, wat ziet u dan terug in onze samenleving? Want u heeft het nou over paarden en koetsen... maar is dat ook een soort symbool voor deze samenleving... die steeds sneller is geworden? Ik denk het wel. Wij zijn samen met z'n tweeën een symbool daarvoor. Want als ik veertig jaar geleden een interview gaf... dan praten wij veel rustiger, mevrouw. Ik praat heel snel, denk ik, hè? Ik ook. Ik doe van de uit mee... <laughs> ik, ik, ik jaag u op, of niet? <laughs> ik voel me niet opgejaagd. Oh, dat nee. toch weer niet, gelukkig. Nee, maar goed, het, het zegt wat over de, de manier waarop dus de Matthäus wordt uitgevoerd. Dat zegt wat over de tijd waarin wij leven, dat zegt u eigenlijk. Ik denk het wel, ja. Ik, ik denk dat, uh, uh, dat is al vaker opgemerkt natuurlijk, dat er hier en daar wat onthaast zou moeten worden. Ook in de muziek. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen met Alice de Bruin. Dan hoor ik inderdaad die man dat heel snel zegt opeens. Dat twee dingen met Alice de Bruin. Goed, ik ga proberen het heel rustig te houden, meneer Kramer. Want Thijs Kramer is vandaag mijn gast. We praten over de Matthäus-passion van Johan-Sebastian Bach. Wordt in deze weken weer veel uitgevoerd in Nederland. En uh, ja, meneer Kramer heeft hem als dirigent heel vaak uitgevoerd. En dit weekend zit hij ook weer uh, achter het orgel in Leiden... Als organist, hè? dat doet u ook uh, weer mee. Want hoe is dat eigenlijk om dit stuk... Uh, ja, of als organist of als dirigent uit te voeren? Wat, wat doet dat met een, met een dirigent en een muzikant? Nou, uh, dat, dat doet vrij weinig uh, met je. Want het is mijn vak. Uh, ik, uh, het is niet zo dat ik na elke uitvoering emotioneel gevloerd... Uh, ergens op het podium lig... Uh, in, in, in tegendeel, het is fijn uh, om te doen. En uh, ik hoop dat het uh, publiek een mooie avond heeft. Uh, wil ik iets over de Matthäus vertellen? Dat is uh, lijkt me handiger dan iets over mijn uh, gevoelens daarbij te vertellen. Want waarom gaat waar, waar, waar, u wilt opeens naar een ander hoofdstuk in het gesprek, begrijp ik? Uh, uh, jawel, uh, zo'n Matthäus is een staalkaart eigenlijk van uh, verschillende situaties en omstandigheden waarin een mens kan verzeild raken. Ja, no noemt u eens iets, want u heeft het helemaal uitgeschreven. Wat, wat zou u dan eruit willen pikken om te bespreken, als voorbeeld? Nou, ik, ik zou er in het, algemeen, in het algemeen over willen zeggen... dat de Matthäus uh, herkenbaar is. Uh, omdat er verschillende situaties uh, uit het menselijk leven... die bijna iedereen wel eens meemaakt, in voorkomen... Uh, en, uh, uh, zo heb je bijvoorbeeld de bloete noer, de aria bloed Noor. Die uh, wordt gezongen door de moeder van Judas. Zij heeft uh, een slang aan haar borst gekoesterd. Dat kind, dat wil niet deugen. Uh, nou, dat kom je wel, wel vaker tegen in de maatschappij. Maar je realiseert je eigenlijk niet altijd... dat daarover in de Matthäus gezongen wordt. Noemt u nog eens een voorbeeld? Uh, Maria, die uh, is haar zoon kwijt en uh, die is bij wijze van spreken in eigentijdse term gezegd... door de geheime politie bij nacht en tijd opgepakt... en ze weet niet waar hij waar zit, waar ze hem zoeken moet. Ze wordt geholpen door anderen, die vertwijfeling. Wij hebben er zelf ook nog eentje uit uh, gekozen. Laten we daar even naar gaan luisteren. Is dit meneer Kamer? Dit is stuk... dus het slotkoor van de Mattheus. Nou, uh, de, de hoofdpersoon van de Matthäus die gaat op een gegeven moment dood. En daarna gaat het stuk door. En het stuk gaat niet door in een pool van treurigheid. Het stuk is wel degelijk ook positief. Uh, namelijk, uh, er wordt dank gezegd. Uh, uh, Wij hebben goede herinneringen aan deze man, dat wordt bij het graf uh, gezegd. En de man, voor uh, Jezus dus, voordat hij stierf, was hij uh, niet al helemaal kapot. Hij heeft zich als een kerel gedragen en zo is hij uh, de dood ingegaan. Ja, want dit soort stukken worden ook vaak wel ten gehoor gebracht bij begrafenissen, hè? Uh, Ja, wel, dat, uh, dat gebeurt wel. Ja, ja en dat ik heb begrepen dat, dat u ook wel dit stuk heeft gedirigeerd bij begrafenissen van naasten van u. Jawel, ja. Hoe, en, hoe was dat? En uh, Ja, dan uh, kunt u zich makkelijk voorstellen... er is een aula vol met uh, treurende mensen. En wij als muzici hebben dan de plicht om het hoofd koel cool te houden... moet ik dat zeggen. En uh, een, een, uh, een mooie uitvoering uh, tot stand te brengen van zo'n stuk... zodat de mensen die daar naar luisteren uh, getroost dan wel gesterkt worden. Ja, maar kan u dat doen als het om... Mensen gaat die u kent. Uh, ja, dat kan. Is dat uh, moeilijk? Misschien als ik me, uh, mijn eigen moeder uh, begraven heb... misschien dat ik daar een traantje bij gelaten heb. Maar je moet het toch wel doen. Je moet het doen? Ja. Voelt u dat als, als een soort verplichting, als dirigent... dat u dit stuk, als u dat kunt, als u dat in u heeft... Jawel. om dat als een soort afscheidsgebaar aan zo'n geliefde mee te geven? Persoonlijk vind ik dat je dat niet moet uitbesteden... als je in de gelegenheid bent om het te doen. Persoonlijk vind ik ook dat wanneer je het op kunt brengen... een klein in memoriam moet kunnen spreken. Hm. Ja, en nou, nou bent u zelf een aantal keer ernstig ziek geweest... Is het zo dat de Matthäus voor u dan ook troost biedt? Uh, dat kan ik niet zeggen. Ik kan ook niet zeggen dat ik troost nodig heb. Dat klinkt wel heel hoogvaardig. Maar iedereen moet op een, een, een keer dood. En, uh, uh, dat, dat heb je maar te aanvaarden. En ik aanvaard dat ook. En uh, uh, uh, Hella Haarse heeft daar een mooi gedicht over geschreven dat ik heb meegenomen. Uh, ik, ik val meteen maar met het gedicht in huis. Al valt de vorm tot gruis, nog rest de kern, het leven. In mijn gebroken huis ben ik intact gebleven. Ik adem door het puin, vol hart onder de brokken. Wie wordt van zol tot kruin onkwetsbaar opgetrokken, een zuil van eeuwigheid? Wat heb ik te verliezen? Geduld, het duurt mijn tijd, het kan dooien, het kan vriezen. Wat, wat betekent dit gedicht voor u? Uh, dat je met de dood in ogen toch je niet hoeft over te geven... aan zelfbeklag of uh, aan uh, be beklagen van anderen. Het hoort erbij. En zeker als je terug kunt kijken op een leven dat wel besteed is... dan is het mooi geweest. Goed, mag ik u heel erg danken voor dit gesprek, Thijs Kramer? We spraken over de Matthäus Passion. deze week hij heeft hem heel vaak als dirigent uh, uitgevoerd. En deze week zit hij achter het orgel in Leiden. Heel erg bedankt. En uh, dan moet ik ook nog uh, vermelden uh, dat donderdag 28 maart Max het avondconcert van de uitvoering van de Matthäus van de Nederlandse Bachvereniging. onder leiding van Peter Dijkstra uitzendt. Dat is om acht uur op Radio 4. Nu iets heel anders voetbal. Langs de lijn met Robert Meder. Want vanavond de heel belangrijke wedstrijd. Nederland-Esland en die staat op het punt om te beginnen. NOS, NOS, NOS, NOS, NOS, -E. Langs de lijn met Robert Meder. Dankjewel Ellis, goedenavond. Vier minuten voor half negen. We hebben nog een minuutje of vier voordat er afgetrapt gaat worden. Inderdaad, heel belangrijke wedstrijd, de WK-kwalificatiewedstrijd... van het Nederlands Elftal tegen Estland. Hier in de studio kijkt af ons Groenendijk mee. Maar we gaan eerst gelijk natuurlijk naar de Amsterdam Arena... naar Bas Stigler en Jack van Gelder. Heren, goedenavond. Van goedenavond. jullie horen we graag als eerste natuurlijk de opstelling van Oranje. In principe is dat de opstelling zoals hij in ieder geval de laatste vier... ...door alle media werd verwacht. Eh, namelijk op doel Kenneth Vermeer. Achterin eh, Della Janmaat, Stefan de Vrij, Bruno Martins Indi en Dedi Blind op het middenveld. Jonathan de Goesman met Strootman en Snijder en dan voorin Lens van Persie en Robben. En waarom zeg ik? Omdat uh, toch de laatste dagen wat uh, misverstanden zijn geweest. Wellicht uh, interpretaties op trainingen. Uh, sommigen dachten dat uh, Schaken zou spelen. Zelfs werd er uh, ook gedacht dat Vilena of Vaar zou spelen. Maar naarmate de week voordat het steeds duidelijker dat dit de basisformatie is. En met name Bas jij uh, kijkt op van het feit dat Lens speelt en Schaken niet. Nou ja, in de filosofie van van Gaal is dat ook raar, omdat van Gaal altijd gezegd heeft: ik selecteer en stel op op basis van vorm, op basis van wedstrijdritme. Nou mag je van Lens van alles zeggen, maar niet dat hij de laatste weken veel gevoetbald heeft. En dat heeft schaken wel. Dat zijn twee mensen van de rechterkant. Dus in zijn filosofie had ik het logische gevonden om daar schaken. Op te stellen, nou heeft Van Gaal ook altijd gezegd dat hij voor mensen met exceptionele kwaliteiten een uitzondering maakt. Maar daarbij dachten wij toch altijd meer aan, laten we zeggen, robben of op of snijden. Ja. En hoewel Lens ongelooflijk belangrijk is geweest, eh, eigenlijk de belangrijkste speler in de kwalificatie tot nu toe, als je tenminste kijkt naar cijfers, goals en assists. Dan nog, lijkt mij dat geen speler van wie je zegt, nee, die maar, hoort in dat rijtje plaats. Maar Van Gaal, denk ik, kijkt naar uh, het opkomen van Jammaat bijvoorbeeld. En het eventueel naar binnen kunnen gaan naar Lens. Wat ja. schaken veel minder kan en doet. Ja. En uh, Lens is ook een man die eventueel bij de tweede paal, op het moment dat de bal uh, aan de linkerkant is... ...veel vaker richting doel komt dan schaken. Ik denk dat dat de overweging is. Maar, uh, mag ik, uh, ik daar even wat aan toevoegen? Want net ja, op het ANP... consequent zijn hoeft niet altijd. Nou, van Gaal heeft net uh, tegen het ANP uh, gezegd, uh, letterlijk, hij is fit. Speelde verder het hele seizoen waardoor hij even rust uh, heeft gekregen. En dat is alleen maar een voordeel. Bovendien, zegt hij, heeft hij het hoogste rendement van alle spelers. Die onder mijn leiding in Oranje heeft gespeeld. En daarnaast is hij de beste rechtsbuiten die momenteel beschikbaar is. Dat waren zijn argumenten die hij zojuist heeft gegeven. Nou, dat lijkt me duidelijk dan. Ja, ja. hoor, daar valt ook niet zoveel tegen in te brengen. Behalve dan dat het gek is als je wekenlang, zo niet maandenlang, vertelt dat je selecteert op basis van vorm en enzovoort, enzovoort, Maar goed, hij vindt het blijkbaar. Is goed in vorm en heeft de rust gehad. Misschien is dat al wel weer. Goed geweest, nou ja, oké. Okay. Maar er zullen nog meer keuzes komen hè? in de komende periode richting Brazilië. Waar je op een gegeven moment je vraagtekens achterzet... zet naar aanleiding van uitspraken eerder gedaan door Van Gaal. Hij zal uiteindelijk gaan kiezen voor de voor hem beste elf die uiteindelijk aan de aftrap gaan komen in Brazilië als Nederland daar geraakt. En dan kan het vandaag weer een goede stap naar doen. Want zo gaat het natuurlijk ook. Hè? Een coach interpreteert naarmate hij op een gegeven moment verder komt. Toch meer naar het gevoel dan dat het echt de logica is. We krijgen nu de volksliederen. En we beginnen met het uh, volklied, uh, volkslied van, uh, van Estland. Zal ik vier tellen geven, Bas? Zou ik doen. Ik denk dat je tijd had voor acht nog wel. Nee, ik weet het niet. De dirigent staat nog erg uh, roerloos. Ik hoop niet dat er wat is met die man. Nee, het, een het gezang wat u hoort is oh. absoluut niet de intro van het uh, Volkslied van Estland. Het is een relatief jonge staat. De scheidsrechter overigens komt vanavond uit Rusland. Vitaly Meshkov. Geen idee waarom ik het roep, maar het valt een witje hier. En daar... Ook, hè? Ja, dirigent krijgt zijn hand niet omhoog, denk ik. kijk nu nog even naar de tamboer uh, majoor kijk even terug nu. de, blazers de blazers zijn, uh, Ik ben er klaar voor. De blazers zijn doodbang met deze vorst. Dat die lippen blijven vastzitten. Goed, alle flauwe grapjes zijn gemaakt wat ons betreft. Uh, nou, de, de avond is nog begin. niet om. Het publiek begint nu met de slow handclap. Daar gaan we. 1, twee, drie, vier. Voorzitter, Buitengewoon kort, het Wel mooi. Ja, heel kort. Maar een lange aanloop. lange Het klinkt op deze koude avond in maart op uh, de 22 e om precies te zijn. Gefeliciteerd, schat. Het is fijn dat ik hier ben. Nou um, klinkt dat wel Helmus. Ja, schattig. En uh, zien wij in Nederland's elftal waar er drie van Feyenoord in staan. Twee van Ajax, twee van PSV. En uh, de andere vier komen dan uit in andere competities. De Guzman dus in het elftal. Van Swansea, van Persie uiteraard, Snijder en Robben, en dat zijn dan de elf van mij van Gaal zijn achtste interland sinds hij rentree dan wel te verstaan gaat beginnen. De kwalificatiewedstrijden tot dusver gingen goed. Winst op Turkije, op Hongarije, op Andorra en op Roemenië. En alleen in die vriendschappelijke wedstrijden merkwaardig genoeg volgt hij er nog niet één. De Nederlaag tegen België, en de remises tegen Duitsland en Italië. Maar dat is toch van minder belang. Het gaat er die kwalificatie goed als uh, Oranje vanavond wint en zou dat dinsdag doen tegen Roemenië. Dat is eigenlijk wel een beetje het gevoel dat heerst. Dan sta je eigenlijk al met anderhalf been in uh, Brazilië. Over staan gesproken, het dak is dicht en we hebben het eerder meegemaakt. Uh, dan uh, is het uh, qua temperatuur allemaal uh, lekkerder in het stadion. De heaters staan ook aan. Maar we weten uit een uh, recent verleden, onder meer uh, de wedstrijd tegen Duitsland. ...dat uh, dan ongetwijfeld weer problemen zullen ontstaan uh, met uh, de gladheid van de grasmat. Omdat door de warmte van de mensen uiteindelijk uh, in, uh, in deze ruimte een soort vliesje op het veld komt uh, te liggen... ...waardoor het uh, moeilijker bespeelbaar raakt. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat zal uitpakken, omdat het in het verleden altijd zo was. Mensen die uh, van buiten komen, warmte meenemen en in deze ruimte komen... Maar hij heeft dus wel voor deze optie gekozen. En kijken of het goed uitpakt. Terwijl we nu direct de teams opgesteld zien. Overigens Nederland totaal in het oranje. Oranje shirt, oranje broek, oranje kousen. Voor de minuutstilte die nu gaat plaatsvinden... vanwege het overlijden van ex-bondscoach Jan Zwartkruis. Goed. Dus laten wij heel kort even de arena... om de mensen daar de gelegenheid te geven... om die minuutstilte in acht te nemen. Alvast Groenendijk, goedenavond. Welkom uh, in de studio weer terug. Ja, uh, wat, wat verwacht jij uh, van de wedstrijd van, uh, van vanavond? Nou, het is, uh, het is natuurlijk ja, sowieso een mooi moment, hè, dit. Uh, laten we er ook bij stilstaan. kijk kijken maar... even naar beeld van Jan, Jan <laughs> Zwartkruis. Ja, ja. zeker. Een mooi moment. Maar uh, ja, wat verwacht ik? Als Nederland zelf al in staat is om snel te scoren... dan uh, wordt het toch wel een, uh, een 3-4-0. Ja, en blijft dat uit, dan is het tegen elke ploeg is het altijd lastig. Hè, want dan ga je ja. nerveus worden en fouten maken. En dat gaat vaak de kosten van het spel. Ja, van Gaal heeft gezegd, de wisselpaars is heel erg belangrijk. Hè? Van ja. links naar rechts. De, ja, zo dat zo moet klopt. De, je moet het uit elkaar gespeeld worden. snel verplaatsen. Ja. En die backs die komen nog eens heel ver naar binnen geknepen. En dan ligt daar nog wel een beetje ruimte. Voor met name ook zo'n zo daily blind. Die dat bij Ajax natuurlijk ook heel goed ja. doet. Ja. Goed, nou we gaan het zien. Laten we maar lekker uh, snel eentje invallen. wordt het uh, een mooie avond wellicht. Ja. Goed, we terug naar de arena. Baar Stigler, Jack van Gelder. We zijn klaar voor de aftrap. Althans, uh, met name van Persie en Snijder, Omdat Nederland uh, dus de aftrap uh, mag doen plaatsvinden hier in de Amsterdam Arena. Waar uh, eigenlijk heel weinig lege plekken zijn. Dat is nog altijd wel weer bijzonder. Alhoewel de toegangsprijzen wat gezakt zijn in vergelijking met andere wedstrijden. Maar men vindt het belangrijk. En dat gold ook uh, bijvoorbeeld voor Ajax in de wedstrijd tegen Stero. Uh, laat het voller zijn. Laat er uh, in ieder geval... Volle vakken zijn, dat is beter dan dat we tegen hogere prijzen proberen een wat hogere zetten te verkrijgen. De bal uh, rolt in ieder geval met aan, uh, aan de bal De Vrij. De Vrij uh, rustig kijkend aan de linkerkant van het veld, uh, Martins Indy. En zo zal Nederland proberen op een snelle manier ruimtes te creëren ja, in een hechte blauw-zwarte verdediging van Estland. De bal zit voor De Vrij die hem uh, speelt naar de rechterkant. Daar staat Jan Maat, die... Terwijl van de middenlijn een tegenstander op zich af ziet stormen, dat is Kroeglof. Zullen toch overwegend namen zijn bij de FC u weinig zegt. Of het oh. moeten de heren een zijn, die natuurlijk een verleden heeft bij Roda. Nog even bij Ado Den Haag. En daar voerde Ragnar Klavan, die speelde bij Herakles en ook bij AZ. En voor het overige zijn dat relatief onbekende namen. Van Persie heeft de bal, maar die doet dat dichter bij de middenlijn dan bij het strafstopgebied van de tegenstander. Maar het is in die paast. Sneijder wil verlengen met een hakje dat mislukt. De esten nemen over, zijn de bal even snel weer kwijt ook. En die ligt nu aan de voeten van Blind. Sneijder met zijn eerste balcontact meteen een moeilijke actie. Dat kan een speler als Sneijder zich wellicht permitteren. Een andere speler en andere trainers zou zeggen van... Speel nog eerst gewoon even lekker die bal. Uh, pak die bal even goed aan je voeten en uh, ga er dan daarna op een gegeven moment wat leuks mee doen. Maar het heeft uh, uiteraard geen kwalijke gevolgen met balbezit uh, Toogte van de middellijn. Met uh, een uh, blind, blind en uh, de Guzman. De Guzman naar blind, blind uh, over de middellijn. Uh, heeft één man voor zich, dat is Poeri. Poeri uh, ziet dan dat de bal even terug gaat uh, ter van de middellijn naar Martis Indy. En uh, dan de Guzman naar Martins Indi. Dit kost uh, uiteindelijk, als het heel lang duurt, bij wijze van spreken, heel veel kracht. Omdat uh, de Esten blijven loeren op uh, misschien een mogelijkheid om eruit te komen. Maar in ieder geval uh, willen ze hier die nul houden. En dus dan Nederland lang de concentratie moeten houden. Tenzij er een snelle openingstreffer komt. Aan de rechterkant van het veld, Lens. Lens met het balbezit, Strootman op de middenas. Richting Van Persie. Van Persie naar uh, Lens. En die krijgt een duwende rug. Scheidsrechter uh, vindt dat geen overtreding. En dan uh, kunnen de Esten uitverdedigen waarbij opvalt... Dat er een aantal hele kleine mannetjes bij de Est rondlopen. Die nu ook toezien hoe het balbezit is bij Zo wel Paast van Persie ontvangt. 30 meter van het doel. Geeft de bal aan Snijder. Breed mee. Die moet langs een tegenstander als hij zou willen schieten. Het lukt eigenlijk maar half. Speelt de bal dan in de breedte naar nou, Jan Maat. Jan Maat opent al via martens in die naar de andere kant. Waar Blind ontvangt. En Robben die hebben we eigenlijk nog niet gezien in de eerste 2,5 minuut van deze wedstrijd. 0 onderstand stand in de arena. Dribbelt naar binnen. Geeft daarmee de ruimte weer aan Blind. Die er wel overheen komt. Maar de Paas van de Koesman eigenlijk iets te laat krijgt. En daarom moet de bal toch weer terug. En zoekt Oranje weer aan de andere kant. Het gebeurt tot dusver allemaal op één helft. Dat uh, mag duidelijk zijn welke helft dat is. Als Oranje nu via Lens balverlies leidt en de eerste overnemen. Maar goed storend werk van Lens voorkomt. Dat die bal uiteindelijk uh, richting de middenlijn wordt getrapt. Wel een ingooi voor de ploeg. Die uh, wordt genomen door de heer Morozov. De linkervleugelverdediger. Balbezit uh, voor de Vrij. De Vrij uh, ziet dan het uh, balbezit komen bij Strootman. Strootman naar Blind. Uh, men probeert er snel te openen. Wordt uh, meteen door uh, de Vrij iets tegen Jammaat gezegd. En die zegt dan wat bedoel je dan? Balbezit in ieder geval helemaal aan de andere kant bij Blind. Blind goed gespeeld richting uh, Strootman. Goede bal richting Robben. Komt Robben erbij? Komt er uiteindelijk niet bij. Want er zit een uh, voetje tussen van Jager En uh, uiteindelijk heeft Nederland toch weer balbezit. Nederland zet meteen goed de druk erop. Houdt ook de zijkanten heel uh, breed. Waardoor het uiteindelijk uh, zo zou moeten zijn. Dat zowel Robben als Lenz in Lensen in situatie met een verdediger komen. Maar voorlopig is dat nog niet het geval. Want de balbezit is weer voor de vrij. De vrij speelt de bal dieper, Er wordt ook gevlacht en uh, uiteindelijk ook gefloten. We wegen buitenspel. Pareiko, de doelman van Wiesla Krakau... die uh, heeft de bal. Die uh, gaat in ieder geval als eerste al temporiseren in deze wedstrijd. Wacht nog even, wacht nog even. Het lijkt weer door die, die dirigent van het orkest wel. De balbezit in de eerste vier minuten van deze wedstrijd... is voor 98% van oranje geweest. Die andere 2% zien we nu. Als de bal naar de linkerkant gaat, waar teniste wel heel ver mag komen nu. Lens heeft wel de achtervolging ingezet, of de Goesman is dat. Maar die komt wat aan de late kant. De aanval loopt door, dicht bij de cornervlag nu zelfs, waar de steun komt ook. En Oyama een bal voor het doel brengt, die daardoor de vrij wordt weggekopt. Voor het eerst eigenlijk dat daar een bal in de buurt van Vermeer, de keeper dus van het Nederlands vanavond verschijnt. Maar Oranje komt er dan voetbal wel heel knap uit. Paas van Strohlem op Snijder is goed, Snijder op Robben is goed. En nu moet de vaart komen in de aanval met Robben aan de bal, die één mannetje voorbij loopt en dan hetzelfde mannetje nog een keer voorbij wilde, dan tegenaanloop met bal de bal belandt nog bijna voor de voeten van, van Persie. Maar dan is hij door de Estse verdediging weggetrapt. We hebben even de bijvoeglijke naamwoorden opgezocht. Het is toegestaan om Estse verdediging te zeggen. En Estische verdediging. En ook Estlandse verdediging. In dit geval is uh, wij pluralis majestatus. Ik was er niet opgekomen. Jij hebt het er niet eentje gedaan. Eerder wie eerder toekomt. Bruno Martens in die. Maar uh, Steven de Vrij. Steven de Vrij kijkt... Uh... Wordt eventjes, uh, ja, niet echt maar de weg, bemoeilijk door Oper. Uh, waardoor uh, de bal uh, via de andere kant gaat, blind. Uh, wordt ook een beetje opgejaagd door de Poeri. En dan uh, via Strootman, die in het begin uh, echt alleen maar bezig is met het geven van goede ballen. Weer de bal aan de linkerkant te geven. Strootman. Strootman versnelt, Geeft de bal nu niet goed. Snijder kan niet bereikt worden. Maar via Blind wordt Snijder alsnog bereikt. Snijder actief loopt veel. Wil constant eigenlijk de bal hebben. Wordt een aantal keren overgeslagen. Waardoor Blind nu bijvoorbeeld de mogelijkheid kiest die de vrijheid. Aan de rechterkant van het veld naar Jan Kalmaat Jan Maat, de droogt voor de middenlijn. De bal naar de Guzman. Die kijkt. Is er in de diepte wat mogelijk? Nou, zoveel diepte is er eigenlijk niet. Want het is daar druk. Op weinig ruimte dan maar weer zoeken via Robben aan de linkerkant zou dat dan kunnen gebeuren. 1-2 met Lens is aardig. Robben is eerder bij de bal. Die komt voor de voeten van Snijder. Die zou moeten schieten. 18 meter Snijder schiet een meter over. Voor het eerst dat daar gevaar is na ruim 5 minuten. Het komt na een actie van Arjen Robben. Die er vanaf de rechterkant naar links overgekomen. Germaine Jermaine Lens eigenlijk betrekt in de aanval. Een korte 1-2. Robben krijgt de bal eigenlijk net niet lekker genoeg mee terug. Krijgt hem nog wel bij Snijder, die eigenlijk veel meer ruimte heeft dan hij zich lijkt ja, te realiseren. En hij bemoeilijkt zich eigenlijk, want in plaats dat hij de bal iets voor zich speelt... waardoor hij de ruimte krijgt om het schot te halen, Doet haalt hij breed. hem terug ja. onder zijn lichaam... waardoor het gewoon moeilijker wordt en hij de bal moet liften. het je over, eerste kansje. En uh, Nederland inmiddels al weer balbezit. Lange bal van uh, Estland komt terecht bij Vermeer. die toch wel opmerkelijk eigenlijk Bas uh, de voorkeur heeft gekregen boven Stekelenburg, die tot voor een jaar geleden toch echt onbetwiste opvolger was van Van der Sar. Ja, misschien denk je uh, dat toevallig hebben we met wat collega's over zitten filosoferen vooraf. Je voetbalt natuurlijk altijd op de helft van de tegenstander. Je hebt een enorme ruimte in de rug van je verdediging. Vermeer is wel snel en ook als zeg maar mee zo zou ik het kunnen verklaren. Ja, het is de oude kruifdoctrine dan. Want zoveel schelen van Gaal en Kruif dan niet. Een keeper hebben die meespeeld. Begon ooit met Jongloet in 74. En vervolgens kreeg het ook nog gestalte in de persoon van Menzo. Balbezit nu met. Uh... Strootman. Strootman. Die bal is wat hard. Kan uh, Sneijder daar goed bij komen. Ja, geeft de bal terug richting Blind. Blind uh, richting Strootman. Strootman in een kleine ruimte. Dat was te verwachten. Dus moet je snel van kant wisselen. De Koesman doet dat goed richting Janmaat. Janmaat dan. En nu krijg je een 1 tegen 1 situatie met Lens. Die moet zijn snelheid pakken. Maar aangezien het iets te lang duurt gaat hij nu in een duel komen met twee, drie verdedigers zuid Estland. En uiteindelijk gaat de bal over de zijlijn op twee meter van de achterlijn aan de rechterkant van het veld. Robben is daar helemaal terecht gekomen. Robben met handschoenen spelend speelt hem richting Jan Maat. Gewoon korte mouwen. En Jan Maat heeft veel vertrouwen. Alleen dit doet hij niet goed. Raakt de bal kwijt. Overname dan bijna voor Stootman. Nee, Jan Maat herstelt zich uitstekend. Ja, het is de vorm die hij etaleerde in de wedstrijd tegen FC Utrecht afgelopen zondag in de Kuip. Jan Maat, toen was hij goed en beslissend bovendien met zijn goal. Is het de moderne nieuwe wijnstekers? Dus ik probeer een beetje vergelijk te zoeken met de speler van toen. Uh, nou, daar ga ik eens goed over nadenken. Ik denk dat dat best wel kan op die manier. Het is wel... Uh, hij durft, kan, mag graag komen. Het is wel uh, eentje met de, de inhoud om dat ook een wedstrijd lang te blijven doen. Het grappige is eigenlijk dat we daar een uh, maand of wat geleden... toch eigenlijk helemaal niet het gevoel hadden... dat dat nou de vaste rechtsback van Oranje zou worden. Maar dat als je er nu naar kijkt, hoe hij zich ontwikkeld heeft... Heb je eigenlijk geen enkele reden meer om eraan te twijfelen? Nee, het is echt een kerel geworden met heel, heel veel zelfvertrouwen. Ik had het er ook niet in zien zitten. Zeker niet bij Heer De Veen. Toen dacht ik, die stap naar Feyenoord is dat dan niet een te grote. Maar hij ontwikkelt zich uitstekend. Maar je ziet wat een speler met zelfvertrouwen op een gegeven moment voor stappen kan maken. En dat blijft dan toch knap van, van sommige scouts dat die dat wel zien. Zo is het. De bal bezit voor het NL-Zelftal. Daar is hij. Jan Maat, halverwege de helft van Estland, zoekt de combinatie met Robben. Die even naar de rechterkant overgekomen is. De bal mee naar Van Persie. Maar die komt helemaal aan de buitenkant uit met twee mensen in zijn rug. Had de bal terug naar Jan Maat, die hem dan meegeeft aan de Goesman. Heeft hij mensen voor het doel gezien. Snijder weer. Snijder, dit keer met een geplaatste bal vanaf een meter of 18. Maar die bal komt zonder dat er veel vaart aan zit ook. In de handen van Sergei Parejko, de keeper. Het gebeurt in de negende minuut in eerst, de Amsterdam Arena. Eerst een uh, uh, ja, oneenigheidje tussen Van Persie en uh, Snijder. Want Van Persie gebaart nadat die actie is geweest van Snijder tegen Van Persie. Uh, ik, ik, uh, of, of die actie is geweest van Van Snijder. Zegt Van Persie, waarom speel je die bal net niet mee? Uh, hij ziet dan dat Snijder hem bewust niet aankijkt uh, voor een reactie. En maakt er een wegwerpgebaartje. Vind ik wel opvallend. Jammaat. In ieder geval met balbezit. We spelen 8 minuten en 53 seconden van Persie in balbezit. Raakt hem kwijt aan tennisten. En dan uh, komt er een voorzet. Uh, maar die is niet helemaal goed. Waardoor het wegwerken er is naar die voorzet van Kruglof. En dan kan Sneijder een goede bal geven aan de rechterkant van het veld. Ze probeert hij Robben weg te sturen. Sterker nog, hij stuurt Robben weg. Maar het is een ferme uh, ingreep van Ragnar Klavan. Dus ooit spelend voor Herakles en voor AZ die de bal over de zijlijn speelt. Balbezit voor Oranje. 14 meter van de achterlijn aan de rechterkant. Van van het veld. Jan Maat zegt, zal ik hem nemen? Robben zegt, ik doe het wel. En kijken, uiteindelijk, Robben gaat het doen naar wie die hem gaat gooien. Wat doet hij naar de Goesman die in de lucht hangt en de bal aanneemt en hem terugkaatst op Robben. Dan komt de bal van de voeten van Jan Maat, die kruipt weer naar binnen. Geeft hem breed op Strootman. Dat gebeurt allemaal halverwege de helft van Estland. Snijder aangespeeld, laat hem even een beetje omhoog komen, de bal. Die wil dan vervolgens in de breedte meegeven aan de Goesman, maar die controleert hem slecht. En nou kan Estland weer zoeken naar een uitbraakje. Even zit de Goesman ertussen dat... Houdt de boel wat op, dan komt de bal wel weer voor een Ests-been. De bal wordt hoog naar voren getrapt, dan staat Blind. En hoewel er nog eentje van Estland was meegelopen, de heer Puri, kan de bal rustig terug worden afgeleverd bij Vermeer... die in de eerste tien minuten van deze wedstrijd nog niets te doen heeft gehad. Maar dat hadden we wel verwacht. Ja, je ziet dat Nederland ook probeert zeg maar, uiteindelijk te komen... tot het niveau van Spanje, het niveau van Barcelona. Met andere woorden, niet alleen zorgen dat je die bal snel rondtikt... en dat je goede mensen hebt die iemand kunnen uitspelen... maar met name ook na een, een, een verloren bal heel snel druk willen zetten op een tegenstander. Nu is het tegen Estland wel iets makkelijker dan tegen Duitsland... om dat soort uh, ploegen, maar je kan het er wel tegen oefenen. Met name de Goesman en Strootman zijn daar uh, uitstekend in. Balbezit nu voor de Vrij. De Vrij heeft allerlei uh, meters voor zich, speelt de bal naar de Goesman. De Goesman een uh, goede bal, zeg, richting Snijder. Snijder naar Van Persie, dat gebeurt allemaal op de middenas van het veld. Prachtige actie van Van Persie. Komt nu wel tegen de muur van Estse verdedigers... maar de scheidsrechter uh, staat vrij veel toe... En dan uh, is het balbezit uh, voor Estland. Uh, dat er probeert uit te komen. En dat lukt weer niet omdat uh, Nederland weer goed stoort. En uh, zelfs zo goed stoort dat uh, via Lens de bal weer terecht komt. In het hart van de verdediging waar de vrije de bal snel speelt. En waar de Goesman, die ook heel goed aan het pasen is, de bal geeft naar de linkerkant van het veld naar Lens. De Guzman paast in ieder geval hard en strak ja, en ineens. En dat valt me meestal wel. Precies, ja. dat is zelfvertrouwen, maar is ook klasse en kwaliteit. Ja. Ja. En dat uh, helpt je middenveld behoorlijk. Terwijl Robben vanaf de rechterkant de bal meegeeft aan Strootman. Die zoekt contact met mensen voorin. Daar duikt nu Lens op zeg maar, naast van Persie. De bal gaat naar de buitenkant. Dan is Blind even een soort links buiten. Die uh, krijgt de bal nu aangespeeld van Snijder, Moet weer een klein paar pasjes terug. Strootman dan, Strootman dan weer uh, die de bal krijgt van de Goesman naar de rechterkant. Naar Jan Maat. Elf en half minuut gespeeld. 0-0 de stand. Nijl zelf Zelftal heeft dus de bal. De ester van wie Van Galen al zei. Twee rijtjes van vier en anderhalve spits wachten in die... ...opstelling eigenlijk af als de Guzman paast naar de rechterkant naar Robben. Ja, het vervelende van het spel van Nederland is, ondanks het feit dat het zeer verzorgd is... ...is dat je als speler heel snel de indruk krijgt dat je een ontzettend lekkere wedstrijd speelt. Omdat de passing goed loopt, omdat iedereen vrij loopt, omdat je de ballen snel pakt. Maar als je dus niet bij die 16 in de buurt komt en niet tot scoren komt... ...kost het onvoorstelbaar veel kracht en loopt heel langzaam de band uit het ventiel... Of het lucht uit het band moet ik zeggen. En dat, is, en dat zou je best eens kunnen gaan opbreken. Dus het is allemaal leuk. Het is allemaal heel goed. Het is verantwoord. Er wordt goed nagedacht en alle tactische zaken worden goed uitgevoerd. Maar voorlopig zit er nog niet iets in van we willen ook een doelpunt gaan maken. Bij een van de vele persconferenties van deze week zei Van Gaal... ik ben eigenlijk heel tevreden over hoe het gaat als we de bal niet hebben. Over hoe je dan staat, hoe je druk zet. Maar ik denk dat als we de bal wel hebben dat het allemaal nog wel wat beter kan. En uh, nou ja, dat blijkt al gek genoeg nu. Want uh, er is eigenlijk behalve dan heel veel ballen zitten, is er 13 minuten niets gecreëerd. Behalve één schot van 18 minuten. Je zal een keer een tegenstander uit moeten spelen in een 1-1 situatie. Of een splijtende pas moeten hebben. Maar in dit geval gaat er een pas voor stootman fout. Kunnen de esten er even uitkomen. Maar het zal dus wel iets anders moeten nog. Ja, aan de linkerkant zijn ze weg via Andres Oper. Die draait naar binnen. Die is eenmaal kwijt. Dat is de Vrij. Geeft de bal in de breedte mee. Wil hem dan terug. Dat lukt niet. Op het strafschopgebied op de rand afhand, neemt Oyama dan de bal aan. Dat is dan zeg maar de tweede spits die in de rug van Oper staat. De mensen die de Jupiler League heel nauwgezet volgen denken nu... Hey, Henrik Oyama, kennen we die niet ergens van? Ja zeker, want die speelde nog een half jaar bij Fortuna Sittard. Dat hem toen van Alemania Aken huurde. Terwijl Robben nu weg is aan de linkerkant van het veld. Bal voor de goal, daar is Van Persie. Maar de bal wordt weggekopt door Ragnar Klavan. Dat was een gevaarlijk moment. Waarbij de snelheid van Robben. in mag je bijna zeggen een soort tegenstoot. Ja. goed werd benut. Nou ja, waarin iemand gewoon uh, één op één. iemand probeert uit te spelen. en dan de extra ruimte krijgt. die Nederland natuurlijk kan benutten. De bal van Sneijder is niet goed. Wordt uh, uiteindelijk niet goed uitverdedigd. Via Strootman en Robben zit Nederland nog op de rand van de 16 van uh, Estland. Het is een moeilijke bal van Robben. Kan Blind die binnenhouden? Die kan Blind binnenhouden. Komt uiteindelijk dan toch via een voetje van een Est. Uh, niet goed weg. En dan uh, is het uh, Bruno Martens-Indi die overneemt. Nee, het is allemaal. Uh, het, is, het is goed. Er wordt strak ingepaast, maar nu moet er een keer een goede bal in die 16 komen. Die bal is te hard van blind, wordt uiteindelijk nog met het hoofd door Tennisten doorgekopt. En Nederland heeft dan de inworp op twee meter van de achterlijn aan de rechterkant van het veld. Met Jammaat en met de Guzman in balbezit. De Guzman kijkt en uh, wil wel graag naar voren, maar ziet eigenlijk dat dat onbegonnen werk is. Martens Indi wordt dan aangespeeld, maar die staat ook al tien meter over de middenlijn op de helft van Estland. Waarbij Martens Indy nu in de middencirkel de bal eerst naar links speelt om hem terug te krijgen en dan maar kiest voor de rechterkant. Daar ziet hij Janmaat, Janmaat de Goesman. De Goesman weer terug naar Martens Indy. En Estland wacht dus af en is dus wel uh, vermoedelijk redelijk tevreden over dat eerste kwartier. Hoewel blijft dat zo. Strootman paast maar bereikt van persie niet. Het uitverdedigen van klavan gaat half. Goed, goed, de men is de bal weer kwijt. Want Strootman zet ja. er dan die paas klavan onder druk. De paas is daardoor niet goed genoeg en wordt weer opgevangen door de verdediging van het Nederlands zelf. Wat da dat betreft geen klachten meer. Nee, daar zou de Haal zeer tevreden over zijn. Maar je zal iets moeten doen wat de tegenstander niet verwacht. Want ook al paas je heel hard van A naar B. Je zal uiteindelijk toch iets meer moeten doen. Maar dat gaat misschien vanzelf komen omdat je een tegenstander uiteindelijk ook. Uit elkaar gaat spelen. De vermoeidheid zal op een gegeven moment gaan meetellen bij een tegenstander. Want dat loopt, die tegenstander loopt letterlijk van een kastje naar de muur. Maar eens kijken wat er nu gebeurt. Met de Goesman, vrijheid voor Strootman. Ter hoogte van de middencirkel. Aan de linkerkant is er nog meer ruimte. Blind, Blind en Robben. Robben krijgt dan twee man meteen bij zich. Maar daar moet een ander van kunnen profiteren. Blind speelt de man de Strootman. Strootman richting De Goesman. De Goesman één keer aannemen. En dan de bal twee keer dat is Net één keer te veel. Je moet het sneller doen. Met Lens nu weer aan de rechterkant tussen de linies in de Guzman. Jan Maat uh, kijkt daar naar Van Persie, maar die ziet dat er ook uh, nog steeds. Die uh, zwarte-blauwe uh, muur staat, of die blauw-zwarte muur moet ik uh, zeggen. De esten die uh, blijven heen en weer lopen. En Nederland blijft hartstikke leuk heen en weer passen. Maar er moet gewoon wat meer richting die 16 meter gegaan worden. Nu misschien met de vrij slechte bal doorzien. Dat Persie niet bereikt. Uitverdedigen dan via Vasiljev. En dan aan de linkerkant van het veld is het bijna het balbezit voor Kroeklof. Maar de overname is er weer voor Lens. Nee, je kan alles uitproberen. Dat zeker. Wat dat betreft is het een ideale manier voor Van Gaal om te zien wat voor stappen er zijn gemaakt op welk gebied dan ook. Alleen het enige stapje wat je in ieder geval voor het publiek moet maken... is dat die 0 die van Nederland van het scorebord afgaat. Toen uh, onder Louis van Gaal inmiddels uh, lang geleden, in 2001 Nederland en Estland ook tegen elkaar speelden, werd het in de thuiswedstrijd 5-0. Dat was de eerste wedstrijd na de nederlaag tegen Ierland waar de Oranje toen voor het WK was uitgeschakeld. 5-0 was toen ook al de ruststand trouwens, dus dat ging wel heel rap. Dat was uh, echt een PSV-duel. uit was het, was het anders. Uit was het iets anders, ja. Poef. Daar kunnen we zo meteen nog een boompje over opzetten, want toen was het zeer moeizaam. Maar die thuiswedstrijd 5-0, echt een PSV-duel met uh, doelpunten eigenlijk van toen oud-PSV's met Van Bondel die de twee maakte. Cocu, Zende. En de wedstrijd die gespeeld werd in Eindhoven ook nog. Maar ja, 5-0 bij rust, dat zie ik vanavond niet meer lukken. Het is na 16,5 minuut 0-0... Lens heeft de bal. Oranje is veel beter, heeft ook de bal, maar heeft nog niet echt kansen gekregen. Nu van Persie misschien op de rand van het stadsvalbied. Jan Maat is mee. Die loopt er nu in. Geeft een steekballetje. Daar kan eigenlijk niemand met het hoofd bij. Tenminste, niemand van de Oranje. Dan wordt de bal uitverdedigd door Estland opnieuw. Door het Neel zelf al opgevangen via blind. Ja, misschien moet je. Maar daarom is het goed om het wel zo te doen zoals we gaan het wil doen. Namelijk eh, gewoon oefenen op dingen die hij er uiteindelijk wil insluipen. En, en, en verder wil komen. Stappen wil zetten. Maar misschien moet je tegen zo'n tegenstander gewoon zeggen. We willen zo snel mogelijk van die gasten winnen. En patronen en alles is wat minder belangrijk. Als we gewoon voetballen en ons eigen spelletje spelen, winnen we ook wel. Maar ik kan me heel goed voorstellen wat Van Gaal beoogt. En ik kan me heel goed voorstellen dat er wordt gewerkt aan, uh, aan vaste patronen. Maar voorlopig is het uh, nog redelijk plichtmatig. Uh, het is doodstil overigens ook uh, in de Amsterdam Arena. Het veld is goed. Er is nog eigenlijk niemand uitgegleden. Dus wat dat betreft is dat onder controle. Met nu het balbezit ook voor Robben, ook daar is het onder controle. gat van het veld. Robben zoekt zijn man. op, Gaat er buiten om langs. Voorzet komt bij de tweede paal. Staat van Oranje niemand. Bal wordt door de... Estse verdediging slecht verwerkt. Opgevangen weer door Lens opnieuw voor het doel geslingerd. Daar gaat Van Persie de lucht in, die duikt er net onderdoor. Opgevangen door de Guzman, waarvan de verdediging van de Esten zegt nu, dit doet hij met de hand. Schijzegder zegt niet gezien, speel maar door. Fluit überhaupt niet, of de hij fluit kant. bij zich? Nee, dat zou je maar zo kunnen verwachten. bal zit nu voor Rob aan de linkerkant, die wel uh, wordt vastgehouden. Ah, Zijn we hoor. heeft je gehoord, volgens mij is dat inderdaad de eerste keer dat hij fluit. Na nou, 18 minuten, dat doet hij na dat Robbe even als shirtje werd vastgehouden, twee meter buiten het strafschopgebied. En er een uh, vrije schop voor het zelf wel komt. En dus gevaar. Ja, dus gevaar. Omdat uh, Nederland uh, met een aantal uh, goede koppers voorin. In ieder geval sterke, fysieke jongens. Een kans, een, een, een kans moet hebben om uh, tegen deze Eerste verdedigers iets uit te richten. En dat zien we de laatste tijd steeds meer. Vrije trappen, corners. Het uh, wordt een soort strafcorners zoals in het hockey. Dit dus zijn belangrijke momenten. Kijken of Nederland dat gaan, kan doen wat het tot nu toe nog niet deed. Namelijk scoren. En uh, een keer iets doen richting de doelman. Uh, komt uiteindelijk die bal uh, te laag. Via de Guzman die de bal niet goed onder controle kan krijgen. Komt hij uiteindelijk toch nog hobbelend bij Blind terecht via Blind en Jamaat gaat Nederland weer richting 16 meter van de tegenpartij. Alhoewel, er wordt even goed gestoord. De Koesman, goede bal richting Strootman. Die heeft wat ruimte voor zich. Robben loopt, of Snijder loopt precies de verkeerde kant op. Als hij aan de buitenkant was gebleven, dan had Strootman een afspeelmogelijkheid gehad. Nu is het zoeken. Nu is het zoeken, zijn de ruimtes kleiner. Is het leuk, is het mooi, is het een rondootje met Estland als tegenstander. Maar u weet het, bij een rondo, wellicht weet u het in ieder geval, bij een rondo wordt nooit gescoord. Hou je wel balbezit, maar je scoort niet. Wat dat betreft is de ronde perfect uitgevoerd in de eerste 19 minuten. 0-0 stand. Een uh, duel waarin Oranje de bal heeft. Estland zich laat terugvallen op de eigen helft. tegenhoudt, Maar voorlopig tot de conclusie is gekomen dat er niet eens zo heel veel tegengehouden hoeft te worden. Nou ja, Oranje komt wel, maar is niet gevaarlijk. Nog eigenlijk geen echte kans. Eén keer een uh, bal voor het doel waarvan Persie dichtbij was, maar niet kon koppen. Terwijl nu uh, Robert terugkomt uit buitenspelpositie. Terwijl hij op 30 meter van het doel een bal wil aannemen. Dan gaat de vlag voor omhoog. En we hebben één keer een schot gezien van Snijder van een meter of 18. En dat schot ging een half metertje over het doel van Parijko, de keeper... die nu de vrije schop gaat nemen naar dat buitenspelgevalletje van Robben. En zo, euh, nou ja, je zei dat al, het is stil. Is er nog weinig te genieten? Ja, dat het is eerste niet alleen klart. stil aan de overkant, het is gewoon overal stil. Maar ja, dat komt omdat, uh, omdat Nederland zoiets uitstraalt van... jeetje, wat zijn we goed. Maar uh, nog niet tot de conclusie is gekomen dat je gewoon wel van deze tegenstander moet winnen. En uh, hoe sneller je scoort, dat je gewoon wat makkelijker voetbalt. Voorlopig uh, ramt Bruno martens Indi de bal over de zijlijn. En dat gebeurt aan de overkant. Uh, halverwege de eigen uh, helft van Oranje. Met uh, het balbezit dus uh, voor de uh, Estland. De Esten die daar uh, de tijd voor nemen. En uh, op die manier in ieder geval uh, in uh, seconden weer wat uh, meetellen. Terwijl uh, de scheidsrechter nu uh, tegen Bruno Martens-Indy het zegt. Ik heb geen idee wat hij zegt. Maar ik zag ook niet wat er uh, fout ging met, uh, met Bruno martens Indi. Misschien dat hij de bal te hard over de zijlijn schiet... En, uh, dat hij daar uh, iets... Zet. Ik heb werkelijk geen idee. Balbezit in ieder geval voor Estland. Met balbezit nu uh, voor Nederland. Omdat de Esten de bal niet lang genoeg in bezit houden. Met uh, nu het balbezit uh, voor Nederland. Met blind. Met blind. Met blind. Ik, mag ik een beetje uh, melk? Ja, beetje mag. Ja? Gaan we even vragen. Op dit moment wordt er ook nog heel keurig koffie aan ons uitgereikt. En Jack wil toch graag uh, suiker en melk. Nou, dat kan. In ieder geval melk, ja. Kinderbakkie. 21 ja. e <laughs> minuut. Een 0-0 uh, stand. En uh, wij kunnen we over tot de te orde van de dag. Je krijgt nu wel melk en suiker genoeg voor de rest van de week. Dus uh, niet meer zeuren nu. Nog meer. Nee. Hou op! Wel een, we hebben wel een roerstaafje. Ik ga de wedstrijd weer volgen. Want de prima. mensen thuis hebben nu allemaal Radio 2 opgezet. Het is, op de is net radio 2 wel... geworden, maar verder heb ik koffie. Ja, prima. Aan de linkerkant van het veld ingooien voor Blind. Die uh, van de middenlijn probeert van Persie te bereiken. Dat mislukt. Zit Estland tussen. Dan gaat de bal breed. En uh, wordt er wel gelopen door Oper. Maar die uh, loopt eigenlijk uh, de drukte keurig uit. Want de bal wordt dan precies de drukte ingespeeld. En die komt al voor de voeten van Martins Indy. Die trapt hem weg, komt aan de rechterkant van het veld uit. Robben, meter of tien over de middenlijn. is de paas, daar zit het uh, voetje tussen. Van even de middenveld is Martin Funk. En zo heeft Estland heel kort op balbezit. Maar meer dan het voetje ertussen krijgt de ploeg ook niet. Oranje neemt weer over. Na 21,5 minuut is dus echt nog steeds op zoek naar de eerste echte kans. Ja, ik weet ook niet precies wat Nederland aan het doen is. Uh, gewoon uh, wat ik je zeg, begint heel langzaam te irriteren. Dat, uh, dat het rondspelen tot kunst wordt verheven. En natuurlijk, Nederland zal ongetwijfeld Estland straks kapot spelen... en zal er zal er vermoeidheid komen zal er zal een geniale actie komen. Maar iets doelmatiger, iets minder van... Uh, wauw, uh, ik tik de bal van A naar B en die tikte van B naar C... en dan gaat hij weer terug. Je zal echt iets meer moeten brengen. Robben, fanatiek nu, uh, komt die bal naar voren. Weg uh, door tenisten, dan via Koesman uh, komt hij bij Robben terecht. Robben trekt terecht even zijn benen in aangezien de esten dan ook uh, een slechte bal geven in uh, de persoon van Konstantin Vaziljev... die uh, de bal naar voren speelt, is Bruno Martens in, die in balbezit gekomen. Zitten we wel op een kwart van de wedstrijd. En uh, ja, Van Gaal had het uh, voorspeld, uh, als het publiek uh, wacht op 5-0... Dan, uh, dan kan het wel eens bedrogen uitkomen. Maar ik denk dat het publiek niet het verwacht dat het zo steriel zou zijn. Nogmaals goed verzorgd en niet altijd even goed, zoals Robben met uh, nu een foute passing. Maar er zit wel een idee achter... Maar ik kan niet zeggen dat dit idee me echt heel goed bevalt. In ieder geval dat het dan toch te veel geprogrammeerd en te weinig opportunistisch is. Voor het geval u denkt, goh, uh, hoe goed is Estland nou eigenlijk? Die ja. hebben in de pool verloren ja. van Roemenië, van Hongarije en verloren van Turkije. In die drie wedstrijden hebben ze geen goal gemaakt. En ze hebben uit van Andorra uh, met moeite met 1-0 gewonnen. En ze staan op de FIFA-ranglijst 89ste. En dan sta je op die lijst tussen Nieuw-Zeeland en Jordanië in. Dat is de status van Estland. Uh, van Persie is weg trouwens. Die loopt zich in eerste aanleg vast. Raakt hij dan geblesseerd? Valt wel mee geloof ik. Dan houdt het Nels Elftal wel balbezit via Lens. En is die even vastgehouden. Maar zegt ook daarvan de scheidsrechter Toemar. Van Persie is weer overend gekrabbeld. Daar heeft Lens ook even op gewacht. Had ik de indruk. Die haalde de vaart even uit de aanval. En aan de rechterkant van het veld aan Jan Maat. Robbe komt naar de bal toe. Die is nu toch wel vrij vaak op die rechtervleugel te vinden. Paas dan de bal indraait. naar van Persie op de rand van de stadsnobied. Van Persie de lucht in. Die kopt de Bal richting de penalty-stip. Maar daar staat van Oranje niemand. En dan kan de bal makkelijk worden weggetrapt door Morotsov. Een van de twee centrale verdedigers. Die andere is dus Ragnar Klavan. Inmiddels ook al 80 plus interlands gespeeld. De oudspeler dus van AZ. En Heracles. tegenwoordig speelt hij bij Augsburg. En hij is ook aanvoerder van dit nationale elftal van Estland. Hij uh, kan rustig blijven staan. En zeg maar meter, zijn, meter of tien buiten zijn strafhoop Af en toe eens naar links en naar rechts kijken of dat allemaal nog op één lijn staat. Want Oranje heeft de bal en daar komt de volgende aanvalsgolf. En tot dusver hebben die aanvalsgolven dus weinig opgeleverd. Ja, het is geen golfslagbad in ieder geval. Er komt wel een golfje, maar het is niet echt dat je denkt ik ga verzuipen. Misschien nu wel met uh, Robben, maar Robben draait door, draait door, draait door. Geeft nu een goede bal naar Blind. Maar Blind raakt de bal kwijt omdat hij hem eigenlijk op dat moment niet verwacht. Goede actie van Sneijder, geeft de bal weer terug aan Robben. Sneijder, punt van het 16 meter gebied, raakt de bal dan kwijt. En dan uh, omdat Blind net voor de bal staat, krijgen we een uitval van de este aan de, linker, of aan de rechterkant van het veld. Maar de Guzman loopt dat goed dicht. De Guzman bevalt nou überhaupt goed. Er zit een goede kop op. Heeft zich goed ontwikkeld. Uh, nu ook zit er goed diep op. En uh, uiteindelijk krijgt Nederland dan het balbezit. Uh, door uh, in eerste instantie de Guzman en in tweede instantie Robben. Die het moeilijk maken aan uh, Poeri. En zo heeft Nederland weer het balbezit. Bijna 25 minuten gespeeld. Nederland-Estland 0-0. Wel allemaal het gevolg van een uh, foutje van Snijder. Dat is niet voor het eerst. Die uh, af en toe wat te frivol wil zijn daar waar het eigenlijk niet kan. Uh, dat zal hij toch zich moeten realiseren gaandeweg deze wedstrijd. Want voorlopig is hij niet de beste man aan de oranje kant. Aan de linkerkant van het veld, Robben, daar duikt hij dus nu weer op. Zoek contact met Blind, halverwege de helft van Estland. Daar is Snijder. Aanname goed, meegegeven Strootman. Aan de rechterkant...